5 uur. Rachid Finch met het NOS-journaal. Gemeenten zijn niet enthousiast over het zoutloket van Rijkswaterstaat. Vooral de grote gemeenten doen dit jaar niet mee. Ze zijn bang dat ze bij een strenge winter te veel van de eigen zoutvoorraad moeten inleveren. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het zoutloket gaat open als winters de voorraad strooizout opraakt. Alle deelnemende wegbeheerders, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, leveren dan hun resterende voorraden in. En Rijkswaterstaat herverdeelt dan het strooizout. Maar de gemeenten die hun zaak op orde hebben... willen hun zout niet meer inleveren... voor wegbeheerders die het minder goed geregeld hebben. Ze zijn bang zelf tekort te komen. Het zuidwesten van de Verenigde Staten heeft last van een zware storm. Ruim 300.000 mensen zitten zonder stroom. Omgevallen bomen en elektriciteitsmasten zorgen voor chaos op de weg. De storm met windvlagen van meer dan 220 km per uur... zal ook vandaag nog doorrazen... Er wordt flinke schade verwacht in Nevada, Utah, Arizona, New Mexico en Californië. In Los Angeles zijn zo'n 1200 verkeerslichten beschadigd, wat de verkeerschaos alleen maar verergert. De brandweer heeft iedereen verzocht binnen te blijven. In de Amerikaanse staat Californië is een man veroordeeld tot een gevangenisstraf, omdat hij heeft geprobeerd een baby te verkopen. De man van 39 deed dat op de parkeerplaats van een supermarkt. De moeder van de acht maanden oude baby was daarbij. Beiden waren onder invloed van drugs en vroegen 25 dollar voor het kind. De man kreeg een celstraf van zes jaar. De moeder zat al in de cel wegens drugsgebruik. De baby is inmiddels afgestaan ter adoptie. In de Europa League heeft FC Twente gisteravond van Fulham gewonnen. De Tuckers wonnen in eigen huis met 1-0. Spits Mark Janko scoorde vlak voor tijd. Twente was al geplaatst voor de volgende ronde en is nu ook zeker van de eerste plaats in groep K. Alles het weer bewolkt, plaatselijk flink wat regen. In de loop van de ochtend wordt het geleidelijk droger. Smiddags is er kans op zon en alleen in de kustgebieden kan er een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121, dat blijft gewoon het telefoonnummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Mailen kan via nachtzuster, omroepmax.nl. En twitteren kan ook, Apenstaatje nachtzuster, zo eenvoudig is het. Chatten kun je via www.nachtzuster.net, dus nachtzuster.net. En dan gewoon even links de chat aanklikken... en dan ben je van harte welkom om mee te praten met alle mensen die daar erop los babbelen over zowel het programma als allerlei andere onderwerpen. En mocht je echt specifiek bellen met een uh, vraag of een antwoord... doe dat dan naar nummer 0800-1121. Ja, we hadden het net even over het Songfestival... en er is enigszins iets duidelijk geworden over de structuur. Tenminste, bij mij wel. Maar mocht je daar nog een aanvulling op hebben, 0800-1121... Dan is er nog die vraag, waarom mag er nou eigenlijk geen bier verkocht worden... bij tankstations in Nederland? Ja, ik vind het een beetje voor de hand liggend... want we willen toch echt niet dat iedereen eh, dronken de weg op gaat... of aangeschoten of met een biertje op. Dus eh, dat zal wel het antwoord zijn. Maar wil je daar nog iets over zeggen, dan mag het ook. 0800-1121. Uh, ja, het verhaal of je als je je hoofd regelmatig scheert met de tondeuze... of dan je haar ook minder gaat groeien... Uh, volgens mij is die vraag ook wel enigszins uh, beantwoord. Hebben we dan nog hele nieuwe vragen? Nou ja, uh, zelfs de vraag over de geur van rook in de auto... hoe die verdreven kan worden, is uit en te na beantwoord. Dus bel mocht je nog rondlopen met een vraag naar 0800-1121. En je mag ook bellen als je het helemaal met me eens bent... dat er een taalfout zit in dit liedje. LA The Voices, het project van Gordon en de consorten. En loop naar het licht. Dan niemand die taalfout in de gaten. Het belt gewoon echt helemaal niemand die net als ik echt met kromme tenen naar, naar uh, het refrein van dit liedje zit te luisteren. Want volgens mij is het namelijk niet wordt dan niet te hopeloos. Ja, Klaas op de chat, die ziet het ook. Het is niet wordt dan niet te hopeloos, het is, wordt niet wanhopig. Want je zegt dan niet, ik ben hopeloos. Als je hopeloos bent, dan ben je, ben je in een hopeloze zaak en dan valt er niks meer met je. Ja, dat kan ook. Wordt niet hopeloos, maar wordt geen hopeloze zaak. Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Misschien maakt me weer druk om niks. Maar volgens mij heeft de tekstschrijver even niet op zitten letten. In ieder geval toch weer een hit voor, uh, voor Gordon... in een hele nieuwe constructie, namelijk met de mannen van L.A. The Voices. En ik hoorde net, dat wist ik niet, dat ze zich hebben opgeworpen... om voor ons naar het Songfestival te gaan. Nou, goed. Uh, het zou zomaar kunnen. 0800 1121 of 0800 1121. Jan? Nee, Klaas. Eerst Klaas. Nee, nee, of Jan, eerst nee, Jan. Eerst Jan. Hallo eerst Jan. Jan. Ja, ik ben hier. Ja, hi. Ja, Jan van der Melle Den Haag. Nee, ik moet voor de deur van even. Ik moet aan mijn werk tussen. Oh ja, gaat, dan moeten we het, het, het kort open. houden, hè. Ja. Anders kom je maar, te laat. Ja, klopt. Ja. Even een snelle vraag. Wat gebeurt er met die boemeltrein van Zwolle naar Kampen? Wordt dat een sneltrein? Weet je dat? Uh, nou, dan moet ik even nadenken. Nou, nee. me, nou dan, lees ik, dan lees ik het in de krant wel later. Uh, over dat ijs, hè? Die, die, uh... Ja, maar je kunt niet iets aanstippen en er vervolgens niet op ingaan. Dat gaat niet. Nee, maar je moet nadenken. Dat gaat nee, maar ik mo ja, dat kan inderdaad heel lang duren. Maar er komt ja. een trein van Amsterdam naar Kampen. Ja, dat weet ik. Maar dat wordt een trein die uh, gaat van Amsterdam naar Kampen-Zuid. Ja. Zuidoost Zuid zelfs. Dus nou weet ik niet of die uh, trein van Kampen-Zuid rechtstreeks naar Zwolle gaat. Ja, dat gaat hij. Of dat hij eerst naar Kampen-Centrum gaat. Nee, dat is een, een, een, gewoon een heel nieuw tracé. Oh. En aan, aan, de, aan de noordkant van de IJssel, daar ligt die oude Boemerlijn. Ja, ja, En, en de, de gemeente Kampen of de provincie uh, Overijssel, die willen er van een uh, sneltrem maken. En dat stond een ruime week geleden in de krant, maar oh. ik heb afgelopen week het nieuws niet kunnen volgen. Nee, en dan moeten ze eerst gaan sparen, lijkt me zo. Nee, Provinciale Staten zouden erover een besluit nemen. Dat uh -huh. zou afgelopen week gebeurd zijn. Ik, maar, daar dat... ga ik me eens in verdiepen, want het is okay, bij, in goed. mijn achtertuin. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, nu dat, dat bevriezen of, of uh, niet bevriezen van... Ja, waarom warm water sneller ja. bevriest dan koud water? Nou, volgens mij is, het, is dat niet zo. En ik, ik snap ook wel hoe men bij die redenering komt. Uh, het is namelijk zo, uh, als je een stof verwarmt, dan zet hij uit. En Dat is algemeen bekend, neem ik aan. Ja. Ja? Ja. Nou goed, stel nu dus dat je water warm maakt... Ja. En het heeft niet overal dezelfde temperatuur, bijvoorbeeld in een glas, je gaat het onderin warm maken, dan zal het, het water dat uitzet, het heeft dan een kleiner soort gewicht, dat zal bovenin gaan drijven. Snap je dat? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, nu is het bijzondere van water. Dat vertoont in, in dit gedrag een onregelmatigheid. Als je, dat heb ik op, uh, natuur, bij de natuurkunde geleerd op de middelbare school. Water, dat gaat van 0 graden tot 4 graden Celsius. En ik weet niet of dat nou precies 4 graden is, maar ongeveer 4 graden Celsius. Dan vertoont dat afwijkend gedrag. Dan gebeurt het tegenovergestelde. Dan neemt dat soort gewicht niet af, maar juist toe. Het wordt dus zwaarder. En dat ja. betekent dus dat, dat ijs van. Uh, dat, warm, uh, dat, dat water tussen 0 en 4 graden is zwaarder dan uh, water dat net 0 graden is. En dat betekent dus dat dat water dat, uh, dat 0 graden is, dat gaat bovenop drijven. En dat bevriest dan. Ja. Snap je dat? Ja. Dus onder, onder een dun laagje ijs zit warmer water. Ja, en, en wat klinkt gebeurt? heel logisch nou, eigenlijk weer, hè? Ja. Ja, oké, okay, maar wat gebeurt er nou? Jij, jij kunt ook stellen, uh, ijs heeft dan een uh, lager zorg gewicht en daarom drijft het bovenop. Maar wat gebeurt er nou? Nu, ga je, nu wil je weten welke temperatuur dat is. En dan prik je daar een zo'n de wetse kwikthermometer, die prik je door het ijs heen. En die zit dan automatisch in een laagje water dat warmer is dan 0 graden. Ja. En volgens mij is dat een verklaring. Nou, dat uh, klinkt allemaal heel logisch. Dus ik, heb nooit, ik, uh... ik heb het verder nooit gelezen. Ik, ik heb jaren geleden hetzelfde programma toen bij de Aver ook, ook met ja. jou... Toen ging het, was er een mevrouw die zei dat warm water dat verdampt sneller dan koud water en ja. daarom bevriestteerd. Ja, ja, dat is een mooi verhaal, maar dat, dat zou betekenen als je dan een, een, warm glas, een glas warm water neerzet naast een glas water dat minder warm is, dan zou dat warme water, als je het afkoelt, dan zou, dan zou dat dat andere water inhalen en dat lijkt me zeer uh, onwaarschijnlijk. Ja, dat kan niet. Nou, volgens mij kan het niet, heen. maar ik, nee. ik denk wat ik nu, heb, nu net heb verteld, dat Dat, een <laughs> dat het heel plausibel is. klinkt, ja. Nou, er ja. zijn nog meer mensen die er iets over kwijt willen, dus we komen er uiteindelijk helemaal uit. Maar het is in ieder geval een hele goede voorzet, dankjewel. Komt, komt Klaas nu meteen? Of dan wacht nee, ik nee nog eerst Piet met. nog, maar dan Klaas. Piet, ik Paulusma. vind het prachtig, Jan, Piet en Klaas. Piet Paulus, maar van andere Ik Piet. denk Jan, Piet en Klaas, ik denk dat jullie zo als trio naar het Songfestival kunnen. Oh, Oké, okay. goed. Nou, dan leg ik neer, want ik ga zo de deur uit. Oké, okay. dag Jan. Tot ziens, hoi. Dankjewel. Piet... Ja, Piet. En ook ik weet het niet. Maar misschien wel een beetje, net als Faust en Maar waarom bel je dan, Piet, als je het niet weet? Nou ja, misschien weet ik het wel een beetje, net als oh. Faust Ik vond dat Jan, Jan wist het best. Alleen hij wist het niet helemaal zeker, maar ja. hij wist het best. Maar het, het, het, het heeft dus niks met muziek te maken. Dat, want het heette vroeger het Eurovisie Songfestival. Ja. Dus het, en het ging erom dat, het, dat je dan... een een internationale uitzending had. Ja. En dan koppel je weer terug naar de nationale uitzending. Dat werd door de NTS gedaan. En dat is nu... Want dat weet ik niet. Heb ik de vraag, Wat is de NTS geworden? De NTR? Nou ja, die besteden het uit. En oh, ja, de NTS. Nee, wacht even. De NTO NTS is nu de NOS geworden. Oh, de NOS. En nou, de NPS is nu de NTR geworden. Maar als je zo'n Eurovisie Songfestival... Maar ja, je gaat Lijkt naar, naar Israël... Ja, sorry, wat zeg je? Nee... Je hebt een Eurosongfestival, wat ook al niet meer klopt. Ja, al moeten Turkije en Israël erbij krijgen. Oh ja, die discussie. ja. Dat is stomme gezwam. Maar in ieder geval, het is dus, als je dus met die samenwerking om de omroepen en die technieken. Het is één uitzending, een live uitzending. Nou, dus het is een technische aangelegenheid. En het is wel leuk met de muziek. Nou, of je in die chordun zingt of Henk en Teddy's Goed. Het mag er wel uit. Het is door de techniek ontstaan. Ja. En dan terug en toen... Ja. Ik ben Piet en ik weet het niet. Nee. Dus ik zelf ook eens wat... Maar... <laughs> nou, toch bedankt. Ik ga snel naar Klaas dan, want die weet alles ja. van water. Ja, oké. Okay. Neem een slokkie. Dag Piet. Dag. Hoi. Neem een slokkie vind ik eigenlijk best een goed idee. Klaas! Ja, hey, hallo, uh, achter, daar ben ik weer. Hè? Ik was al bang dat je in slaap was gevallen. Nee, ja, de vorige keer moest ik in drie minuten, uh, voordat uh, het nieuws kwam, even vertellen wat het verschil was tussen adhesie en cohesie. Ja. Maar uh, goed. Uh, nu heb je 44 Allah, minuten Allah. om te vertellen of warm water sneller bevriest dan koud water. Ja, want ik heb de, de, spreker, uh, voor de vorige spreker heb ik even aangehoord. Hij heeft het over de, over de anomalie van water. En dat betekent dus dat water op uh, 4 graden Celsius zijn kleinste volume heeft. Maar het heeft niks te maken met het bevriezen van water en, en, uh, en ijs en zo van ik denk van. Dat is al vaker uh, in deze uitzending ter sprake geweest. Ja. Maar, maar laten we nou een keer heel duidelijk uitleggen uh, uh, uh. wat er aan de hand is. Ja. Uh, uiteraard is het zo dat warm water niet eerder bevriest dan koud water. Maar er zit iets, iets bij warm water. Als, als je water eerst hebt gekookt, dan is alle zuurstof eruit verdwenen. En... Als je een oh, ja. stof wil laten kristalliseren... Uh, dus uh, overlaat gaan in de vaste vorm... dan moet er zo weinig mogelijk verontreiniging zijn. Ja. En dat betekent ook dat... Uh, het is dus niet zo, je, als je warm water in de ijskast zet, dat het snel bevriest. Want nee, al die warmte van het warme water moet allemaal ontnomen worden aan dat water. Dat moet allemaal worden getransporteerd. Maar het is wel zo, als je uh, uh, water eerst een keer hebt gekookt, en daarna probeert te bevriezen, gaat het veel en veel sneller... omdat alle zuurstof die normaal in water zit, er allemaal uit is verdwenen. Dat betekent dat je een kristal, heldere, structuur krijgt van het water. Ja. Mag ik nou een beetje. Ja. Dus maar is, uh, ik kan me niet voorstellen moet, dat moet, daarmee alles gezegd is. Ja. Je moet, je moet, dat is ook al eerder in het programma uh, aan de orde geweest hoor. Ja, dat weet maar, ik je, toch wel, je... maar we kunnen toch niet alles onthouden? Nee, dat weet ik ook wel, maar ja. nou, wat er werd nou, naar mij gevraagd was, ja. of, of, of ik daar ook uitleg over kon geven. Dan ja. kan ik daar wel uitleg over ja. geven. En ik was nog wakker, dus ik ging, ik bel nog geven. Ja, dat, dat uh, wordt van harte gewaardeerd. Van, uh, de, daar zit het dus gewoon in, van, uh, je moet water, uh, als, je, als je water wil bevriezen, als, als het alleen maar water is en alle zuurstof en alle, andere stoffen eruit missen, dan gaat het bevriezen veel sneller. En daarom doen ze dus ook op ijsbanen, hè, nog, uh, te komen dan, uh, het wordt straks weer winter en dan uh, worden er weer ijsbanen en dan komen we weer scheuren in het ijs, in het natuurijs. Ja, en dat precies. doen ze met warm water. Wat ja. doen ze dat nou met warm water? Juist om die reden. En dan zeggen ze, ja dat vliegt wat heel, nee die, die, die, die kou moet er natuurlijk wel aan ontrokken worden. Of al die warmte, die moet weggetrokken worden. Maar toch gaat het makkelijker, omdat gewoon de, de, de zuiverheid van het water, dus er zit gewoon minder zuurstof in, ja. daarom bevriest het eerder. Kijk. Nou, dan zijn we daar, Klaas. Want de, de vorige keer... Uh, ja, was die, nu, dat, dat ik was precies die... Ja, dat was precies die... Want ik weet niet of je dat wel nou een beetje begrepen hebt, maar... Ja, maar je gaat me niet vragen om het te reproduceren. Als er iemand weer naar gaat vragen, dan bel ik je gewoon. Ja, nee, maar ik hoorde mijn naam benoemen. Dus ja. ik denk van, nou, dan, dan ga ik nou een keer bellen, van dat ga ik een keer nou. ja. En, en het heeft dus niks met de anomalie van water te maken. Want nee. wat, wat die, die persoon die twee. Uh, Gesprekken hiervoor zat, die dachten te maken dat ja, water heeft zijn grootste volume op 4 graden Celsius. Ja. Dat, dat is natuurlijk ook zo. Maar dat heeft er in principe niet mee te maken van waarom het eerder bevriest of niet bevriest. Ja. En je kunt dus het beste, dus, als je ijsblokjes wilt maken voor je koel, uh, ja, in, in je vrieskast, dan moet je eerst in je water koken, eerst het water helemaal koken, ja. af laten koelen, ja. dan in die dingen gooien. Ja. En dan in een dat bevriest veel eerder dan normaal water uit de kraan. Maar er zit veel meer zuurstof in. En hoe lang duurt het dan voordat je ijsklontjes hebt? Ja, dat hangt van een vriezer af natuurlijk. Oh hè? ja. Uh, <lacht> je hebt ook overal een antwoord op, Klaas. <lacht> nou, dat weet ik niet hoor. <lacht> dat is heel praktisch voor dit programma. Ik ga je vast snel weer spreken, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan hè. <lacht> Oké, okay, hoi. Hoi, hey, hoi. Gaat jan Dag. Is er eh, nieuws dat... over ja. de Kinderdijk? Ja, dat is alweer een oud verhaal. Oh. Nee, dat is uh, voorbij. Oh. Ik, uh, ik pikte net op dat je zei dat je zo'n belangstelling voor taal hebt. Nou, daar ja. wil ik me bij aansluiten. Want dat kwam ook aan de hand van uh, die uil met de oehoe. Ja. En toen pikte ik op dat in het Frans is de, de, de naam is hibou. Hè? Oh. In het Frans, ja. Oh. Zegt is... hij dan ook in Frankrijk hibou in plaats van oehoe? Ja, daar hebben ze een ander accent. Ja, dat zou kunnen. Nee, maar wat ik mij namelijk uh, vanavond, voordat dit hele programma uh, van start ging... Ja. heb ik mijzelf zelf afgevraagd uh, dat het eigenlijk heel eigenaardig is... dat als je in de sportwereld uh, geblesseerd bent, dan gebruik ik het woord blessure. Ja. Je wordt nooit gewond van het veld gedragen. Je hebt altijd last van een blessure. Volgens mij heeft dat iets te maken dat... Uh, de sportwereld niet kan accepteren dat iemand een, een, een doodschop krijgt... en dat hij voor de rest van zijn leven uh, gewond is. Dat woord gebruikt men gewoon in de sportwereld niet. En uh, dat wilde ik toch even aanknopen bij die, die, die taalkwestie. Uh, mm -hmm. uh, dat dat in die sportwereld, uh, dat is, noem ik nou maar positief etiketteren, want als je het woord blessure gebruikt... Er ...wordt er altijd van uitgegaan dat het wel weer beter wordt. Dus als die blessure over is, dan kan je weer topprestaties leveren. En, en het woord gewond, of uh, sporten, ja, zijn ja. No sporten zijn nooit ziek. Ze zijn nooit gewond, ze hebben altijd last van een blessure. En dat, dat uh, pikte ik er net eigenlijk uh, min of meer op. Ik denk mm. dat zal ik even doorvertellen. Want uh, dat is, uh, nou ja, je snapt wat ik uh, ermee wil zeggen. Uh, nee. Nee. Nee, ik begrijp je verhaal wel. Alleen ja, ik begrijp niet nee, wat je ermee hoe, wil zeggen. Ja. Hoe taal eigenlijk uh, iets kan op zeggen. Ja. Verschillend spoor kan zetten. Ja. Verschillende benen. Uh, ja. Of verkeerde been kan zetten, om een sportterm te gebruiken. Maar hoorde je net nou dat in dat liedje zit, uh, zit, het, uh, zit het tegen. Wees, ja. dan, wees dan niet te hopeloos. Wees dan niet. Nee, maar daar heb ik nog een andere Dat is een citaat uit een, een stuk van uh, Wie is bang voor Virginia Woolf. Van Eerlijk van waar? Ja, de zaak is niet hopeloos. Uh, de zaak is hopeloos, maar niet ernstig. Ja, maar de ja. zaak kan wel hopeloos zijn. Ja, maar je kunt mijn... toch niet zelf hopeloos zijn? Ik ben hopeloos. Je ja, kunt maar... wel hopeloos zijn. Ja, maar, maar dan zegt het iets over jou en dan zegt het niet iets over je mentale gesteldheid. Het is ja, maar... ik ben wanhopig ja. of Gordon is hopeloos. Nou, maar dat hoeft nog niet uh, tragisch te zijn. <laughs> nee, dat is ook nog eens een keer een verhaal. Ja. <laughs> Oké. Okay. Voor en de rest dan... over dat songfestival zijn een hoop zaken waar ik geen verstand van heb. En dat wil ik zo houden ook. Oh, Maar dan heb je wel, je hebt verstand van taal, kun je wel zeggen er zijn drie gewonden gevallen? Nou, dat is meestal buiten het stadion. Ja, maar zijn ze, moeten ze dan eerst daadwerkelijk vallen? Nee, dat is nou juist het eigenaardige. Als ze na een wedstrijd, Tramaland is buiten het stadion, worden gewonden afgevoerd. Nee, nee, als... nee, nee, nee. Ja, dat, ik begrijp het verschil tussen geblesseerd en gewonden. Ja. Maar ik vraag me af of gewonden ook kunnen vallen. <coughs> nou ja, ja, sneu ja militairen sneuvelen gewoon. Ja, maar kunnen gew ja, gewonden kunnen vallen. maar ja, ze... er zijn gewonden gevallen. Ja. Dus als ik... Ik sta, ik sta op het... Ik, ik, uh, trapje. Nee, nee, dan kan er een gewonde vallen. Ja. Maar stel, ik sta kaas te, te snijden met kaasgaaf. Ja. En ik, uh, op, ik hak zo mijn uh, linkerpinker af met de kaasgaaf. Ja, nou, had je idee. Is er dan een gewonde gevallen? Dan uh, ben je gewond geraakt, ja. Nee, ja, gewond ja. geraakt. Maar is er een gewonde gevallen? Eh uh. Als ik vervolgens van het keukentrapje val, dan is er een gewonde gevallen. Dan is er... Ja, dat is gewonde gevallen. Maar oké, okay, dus ik zal erover nadenken misschien dat ik volgende week erop terugkom. Ja, kijk, Gert-Jan. Het viel mij op, namelijk afgelopen uh, avond in een gesprek met iemand die ook uh, actief is in die sportwereld. In die sportwereld wordt niet over... Dit, dit, nou, dat nou, is ook niet ook... helemaal waar. Want er zijn ook wel eens sporters gewond geraakt. Maar dan is het vaak met iets dat wat inderdaad buiten, ja. buiten de sportwereld te maken ja, heeft. dat gebeurt allemaal. Het, het woord blessure in die sportwereld, dat is een, een positief etiket. Want daar wordt vanuit gegaan, dat, dat wordt wel weer beter en zo. Ja. Terwijl als je nou ja, met de kaas gaf en zo wordt... dan ja. ben je voorlopig even uit de running. Nou ja, ik heb op de school van journalistiek geleerd... dat je ook niet mag zeggen... Um, een, een dodelijk slachtoffer. Nee. Want het slachtoffer is dood, maar niet dodelijk. Ja, tenzij er sprake is van... Een, bijvoorbeeld een besmetting... met een of andere giftige ja, okay. gas. Dat, dan... dat is variant weer, ja. Nee, maar, maar... precies wat ik... Nou ja, ik heb eigenlijk verteld wat ik vertel. Hoor. Dankjewel, Gertjan. Oké, okay, tot ziens. keer. Doei doei. 0800-1121. Um, Ari? Ja, goeiedag. Zo, ligt jij onder de dekens? Nee, nog niet. Ik sta wel stil bij mijn klantje voor de deur. Want je vast... klinkt en... een beetje alsof je onder, de, onder je kussen bent gaan liggen. Wat zeg je nou allemaal? Je klonk een beetje alsof je onder je kussen was gaan liggen. Nee, nee, nee, nee, nee wow. nog niet. Ik ga de slag nog even opleggen. heel <laughs> Lekker. Ik hoorde, ja. ik hoorde het hele verhaal over koffie en. Uh... <laughs> En allerlei toestanden voor luchtjes. Ja. En hoor ik hoor ook dat er heel veel eh, chauffeurs zitten te luisteren. Maar ik zit zelf op een koelwagen. We rijden ook van allerlei soorten ja, planten, vis, verse vis. En om luchtjes weg te werken, kan je dus ook de koffie in de laadruimte gooien. Als je bijvoorbeeld eh, zeg maar een vracht verse vis gedaan hebt. En je moet inderdaad bloemen, planten of wat dan ook laden of groenten. Ja. En je komt dan bij je plant aan. En, en, en, ja, en die ruikt natuurlijk die vislucht. Die zegt gelijk, hou verder verder komt mijn eh, groente. Bloemen of planten komen daar niet in. Nee. Dan kan je dus uh, ook koffie instrooien. Als je dus de auto uitgespoten hebt, koffie instrooien. Wat ook kan, wat ook veel chauffeurs niet weten... is dat je gewoon een, een ordinaire komkommer erin kan gooien. één of twee. En die gewoon kapot trappen. En, ja, en maar haal... Arie, Ja. hoe vaak is het gebeurd... Ja? dat jij komkommer hebt staan stampen in de laadbak van je vrachtwagen? Een verschillende keren. Eerlijk waar? Ja, want kijk, als je op een gegeven moment. Wij hebben dus een ritje gedaan vanuit uh, uh, Rijnsburg, zeg maar. En dan ga je met een vracht bloemen. Dan ga je naar, uh, naar Frankrijk. Ja. naar Met dieren. Ja. En die los je daar, dat is van tevoren meestal allemaal al bekend. Ja. Nou, en die los je daar ook. Dus je weet van tevoren al je ritje. En dan laden we in Sherbourg. Ja. En dan laden we vanuit een Hollerse boot. verse vis. En dat brengen wij met de verdienst daar in de buurt aan het vissen. Ja. En dat brengen wij in aan. Uh, met de vrachtauto naar de afslag in Scheveningen. En daar wordt het dan verkocht en geveild. Ja. Dus je weet van tevoren al. En daarna ga je weer groenten of bloemen laden. En dan weet je dus wat tevoren al, jongens. Ik neem één of twee komkommers mee. 70 cent of een euro. En ja. dan verschilt. Veel je een hoop geld met, met uitspuiten, met speciale luchtjes erin. Je spuit er een beetje water in. Je trapt een komkommerstuk. Je laat een paar uur erin leggen met de deur dicht. En de vislucht, nou dat, dat stinkt echt hoor. Die vislucht is er gewoon echt uit met een komkommer. Het, het klinkt ook wel lekker fris. Ja nou, het is ook zo. Het het is ook, maar uh... moet je dan daarna niet weer al die stukjes komkommer gaan opvegen? Of denk ja, nou, ik dan dat veel is... te... Dat is, toch, dat is toch zo gebeurd? Ja, je dat, dat haal je even de Zwiffer erdoor. Bij. Ja, en dat wou ik even toevoegen. want Omdat er nogal veel succes moeten te luisteren. Dat zijn allemaal van die dingetjes die je zegt van ja, oké... Handige tips. En ook nog een handige tip is dat je op het internet eens kijkt... en dan de site intoetst van Oma Weet Raad. Ja, daar zijn ook boeken van. Al van die ouderwetse dingetjes in dat je zegt van ja... Die kunnen een spuitbus kopen van 7, 8, 9 of 10 euro. En terwijl oma vroeger deed met een dingetje, dat kost nog geen 5 cent. Ja, weet je je wel. kunt ook een halve aardappel fijn stampen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, ja. En, en, en, en, en noem maar en Je kan ook een duur product kopen van 5, 6, 7 euro. En Terwijl die aardappel misschien hetzelfde effect heeft op, Precies. op bepaalde dingen. Ja, nee, handige nou, dat tips. En dat. Heb je nu ja. de... Ben je nu volgeladen? Ja, met kratten. Ik rij zelf voor oh. een distributiecentrum distributie van Albert Heijn. Ja. En dat doen we met groenten. Ja. En uh, daar bevoorraden we dan de, de vier DC's aan in Nederland. Er zit er eentje in Zwolle, één in Zaandam, Pijnakker en Tilburg. <tie> en die bevoorraden al de winkeltjes in heel Nederland van Albert Heijn. En wij vervoeren eigenlijk de, de spullen vanaf de groothandel naar de opslag naar die vier DC's. En dat zijn zo'n beetje ja, voor de 4SC's, wat de meeste mensen niet weten, zo'n rond de 100 vrachten per dag. Alleen, alleen de verse groenten, dus niet de gesneden, maar de verse groenten. Dat zijn tussen de, de 2000 en de 2600 paletten per dag. Zo, dat zo, zijn er ja, veel. Dat, dat zegt iedereen eigenlijk, ja. want daar staat je eigenlijk niet zo bij stil. Maar als en, ik met jou dus raad wat hij rijdt zou spelen, zou ik nu zeggen: lege kratten. Zeg jij dat is goed. Heb je goed geraden, de ja, hele keer. Ja, dus een saai spelletje in dit geval. Ja. Maar, ja, ja goed. Ja, ja. Nee, ja, Duidelijk, dankjewel. Ja, is goed. En dan uh, wens ik je nog heel even goede, goede werk, nacht. Ja, ik heb één uur te slapen, dan gaan we hem lossen en Dan ja. ben ik om een uur negen uh, thuis en dan ga ik uh, morgenavond weer verder om zeven uur. Ik doe alleen nachtwerk, dus ik luister ook veel naar jullie programma. Dat is best wel leuk, en je leert er veel van. Nou, ik, daar ben ik blij en mee. Je er, eh, en je blijft er lekker wakker van. Goed zo. Nou, ik, eh, ja. ik ben blij dat we er voor je konden zijn. Is goed. Hey, Goedendag nog. En we luisteren weer. Bye. Hoi. Henk? Ja, dan ben ik nog een keer. Ja. Ik voel me eens even... Ja. Ik kom nog even terug op, als jij het goed vindt tenminste... ja. Ja, dus ja, Op de, op de, op de oppervlaktespanning. Oh jee. Er kwam een heel verhaal over adhesie en cohesie achteraan. Mm -hmm. Nou, dat valt allemaal onder oppervlaktespanning. Oppervlaktespanning, <laughs> cohesie. Dat klinkt heel logisch. Dat, adhesie, het, dat een water maakt een bolletje en dan staat de oppervlakte onder spanning. Ja, en ook de capillaire opstijging in jouw planten die je voor het raam hebt staan. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Oh ja, die planten. Daar heb je een capillaire opstijging. In die planten, een capillaire opstijging van water, met daarin ja. zouten. Die jouw plantjes voelen. Dat heeft ook te maken met de oppervlaktespanning. Ah. En dan ben ik heel blij, Henk, dat jij nog even over die planten begint. Um, want daar had ik namelijk een plaatje bij klaar staan. Een plaatje? Ja. Oh, maar ik ben nog niet klaar. Oh, ja, maar dan moet je aan het einde van het gesprek weer over planten beginnen. Dat ja, is goed. Oké, okay, nou doe dan e maar. Het verhaal van dat water, ja. dat heb ik met verbijstering aangehoord. Dat als je water kookt, dat je de zuurstof uitkookt. Dat is helemaal niet waar. Oh. Als je water kookt, blijft het H2O. Dat is de formule van water. Ja. En als je de zuurstof uit zou koken en je zou hem lang genoeg laten doorkoken, dan zou je op een gegeven moment waterstof krijgen, h oh, 2 ja. En dat kun, je alleen, dat kun je op diverse manieren krijgen, onder andere elektrolyse. Dan jaag je stroom door dat water en dan splits de H2O zich in H2 en O. Dus dat, dat, is, het verhaal, dat is helemaal oh. niet waar. Ja, ik moet, ik, daar heb ik een beetje moeite mee, want ik geloof Klaas eigenlijk altijd al vanaf het moment dat hij gaat praten. Maar daar moet ik vanaf, begrijp ik. Vanaf gaan. Ja. Oh, okay. Als je een fluit, als je een fluitketel op het vuur zet, ja. en die sprichtspunt opnieuw, dan zitten er na een paar weken al ketelstenen in. Ja. En dat zijn zouten die in het water zitten. Oh. En die kook je eruit. Oh. Vandaar dat je in de accu van een auto ook doe, je maar nooit zelf, maar ook alleen gedemineraliseerd water mag gooien of gedestilleerd water. Ah, okay. en die zouten gaan er dus uit, maar die zuurstof gaat er niet uit. Want in die late damp die uit die fluitenketel komt, dat is ook een damp van H2O chemisch. Ah. Kunnen we dan nog even terug naar de planten? Ja, je moet planten nooit gedestilleerd water geven. Nee. <laughs> en ook geen gedemineraliseerd water. Nee. Want daar zit werkelijk helemaal niks in. Alleen H2O. Alleen in uh, gedemineraliseerd water er zit nog wat organische stof. Kijk. En zo kwamen we toch weer bij de planten. Dankjewel Enk. En, en, nou, en nog wat. Je nee, je hebt, ja, je, dat kan nee ik. je hebt een fout in dat liedje ook over het hoofd gezien. Ja, het, het moraal en de moraal. Dat ook, maar, oh. een, maar een weg is niet te eindeloos. Een weg is eindeloos of hij is te lang. Is de weg... Ja, te eindeloos is net zoiets als een, een, een beetje zwanger of een beetje dood. Ja. Dat kan niet. Je hebt ook een liedje, daar was laat een meisje loos. Maar dat was niet, daar was laat een meisje te loos. Maar kun je niet zeggen van, ja, de weg is eindeloos, maar ik vind het niet zo erg... Of, uh, of, ja, maar ik vind de weg... Ja, kijk, de weg was eigenlijk, al, eigenlijk altijd al eindeloos... maar vanaf nu vind ik hem echt te eindeloos. Nee, dat is qua Nederlands hartstikke fout. Dat is raar, hè? En een heel leuke fout is ook... ik zal hem even noemen, nou ook erover op... Ja. Het voorgenomen huwelijk van u, die en die... daar wordt u vanuit genodigd. Dan, dan, dan. Nou, je hoeft daar niet meer naartoe, want het huwelijk is al voorgenomen. Hè? Huh? Je ziet om de het onderhaafklap op het Nationaal Het voorgenomen huwelijk. Het voorgenomen, het voorgenomen gesprek tussen Rutte en uh, Barack ja. Obama... Dan, dat houdt dus in dat het al geweest is. Oh, voorgenomen? Is dat dat het al geweest is? Het moet zijn het voornemen om een gesprek te voeren... of het voornemen om in de ziel te treden. Ik hoor ook nooit meer het voorgenomen huwelijk, maar... Maar dat is net zoiets als dat de hangen vaak bij ons van die briefjes in de supermarkt met um, uh, stichting, uh, stichting het, uh, weet ik veel, het groene boontje organiseert, uh, uh, organiseert um, uh, uh, uh, vrijdag 2 december een uh, open dag in de, in de tuin, in de volkstuin. Ja. Ik, ik verzin nu deze zin allemaal om de constructie heen. Dus uh, Stichting Het Groene Boontje uh, organiseert op vrijdag 2 december... een open dag in de volkstuin. Maar wanneer is dan de open dag? Geen idee. Want ze organiseren het op 2 december. Dus dat, dan zitten ze bij elkaar en gaan ze bedenken <laughs> wat ze gaan doen. Maar wanneer is dan de open dag? Het is echt zoveel gemaakt maar ja, op de schovenjournalistiek. wordt er ingehamerd op de van journalistiek. maar niet bij ja, iedereen. Nee, dat was een hele goede die je nou noemt. Ja. We moeten het even over planten hebben, Henk, want ik wil hierna graag een plaatje over een plant draaien. Ja, we hebben het net over planten gehad. Ja, maar het is alweer even geleden. Nu hebben we het weer over taalfouten. Dan moet ik iets over taal draaien. Ik ben er best streng in voor mezelf. Je voor maar je moest raar, dus heen. de planten ja. geen gedemineraliseerd water geven. Uh, nee, geen, geen gedestilleerd water en geen gedemin, ged, ged, oh, gedemineraliseerd water is ook niet zo goed. Oké, okay. dankjewel Henk. Dat onttrekt uh, uh, ja. Uh, uh, water, ja, dat uh, maakt het wel Voor elementen ja. aan je planten. Dankjewel Henk, uh, graag gedaan. Tot volgende week. Dag. Ik ben een gokker, mijn naam is Heijn. Ik koop altijd loodjes per dozijn. En alle spelletjes doe ik mee, van kranten, radio en tv. En in mijn stamkroeg op de hoek, daar breng ik een menig uurtje zoek met Bingo. En bingo! laatste plaatsje heb ik daar. Een kruk op het hoekje van de baar. Om acht uur gaat het spel van start. De prijzen liggen op het biljart. De bingokaarten koop ik bij Rans. Ik neem er twee, dus dubbele kans op bingo. Bingo! De eerste ronde die begint en iedereen hoopt dat die wint. Mijn nummers vallen stuk voor stuk, ik moet gaan winnen, ik heb geluk. Mijn kaart is nu al bijna vol, mijn hart dat slaat er van op hol. Maar zo is het spel, alleen vervelend is het wel. Ik koop weer nieuwe bingo kaarten. Te binnen zijn twee mokka taarten. Hij gaat lekker, ik ga zo door. Nog maar één nummer en ik hoor... Bingo! Nee, ja. hè? Hey! De vent weer van daarnet, nou wint hij weer een autopet. Twee nieuwe kaarten, nieuwe ronde, maar geld vliegt weg, het is eigenlijk zonde. Alhoewel, je kan ze keren, als je het maar blijft proberen. Bingo! Alweer diezelfde vent. Is niet meer te halen. straks ga ik die vent zijn bek verbouwen. Eerst nog twintig kaarten kopen, de prijs kan mij dan niet ontlopen. De nummers vallen nu in geroepen, ik haal vast adem om te roepen. Bingo. Ik word er, dat is toch niet te geloven. Ik, wat, wat, wat, moet ik doen? Ik ik, ik, ik, ik, ik, nu koop ik honderd bingo kaarten. Een hele stapel, een gevaarte. En wat denk je, ik heb prijs! Ja. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken. Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want... om die te winnen, niet normaal... Dat kostte mij een kapitaal! Ik lijk wel gek! Ik had al veertig van die vingerpanten kunnen kopen voor al dat geld! Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer mee! Ik ga naar huis toe! Bekijk het met je bingo! Hoe je Goedenavond! Wow. Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè? Andre andere nu... En bingo. En de prijs was een vingerplanten. Ja, zo eenvoudig is het. Harm? Ja? Goeienacht. nacht. Of goedemorgen, goed. want het is inmiddels gewoon al bijna overdag, hè? Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Wat kan ik voor ja. je doen? Nou, inderdaad, die, pla die plaats ging wel over een plant. Je moest wel even wachten, maar goed, ja. het zat erin. Het zat erin. Ja, de prijs ja. was een vingerpan. Ja, je, inderdaad denk je in het begin, wanneer komt die plant nou? Maar hij kwam. Ja, hij kwam. Ja. Hij was er. Ja. Niks, aan de, niks aan het eindje. Maar daar belde je ik, niet voor? Eh, nee, ik belde... Nou, als, als mijn oma nu wakker was... Dan uh, zou ik... Uh, nou ja, doe maar. Maar nu nou, mijn oma heeft een probleem. Die <lacht> <lacht> heeft het... Uh, ze kan er een ongeluk aan ergeren ja. als er op een kaart staat, of een stel wat gaat trouwen. Ja. Wij zijn van plan, ja. voornemens, of voorgenomen, daar heb ik ook al wat over gehoord, ja. uit, voornemens elkaar het ja-woord te geven, ja. dan maar dan. Ja. Maar zij zegt, dat klopt niet. Want? Dan, je geeft je ja-woord niet aan elkaar, maar je geeft je ja-woord aan de ambtenaar van de sturgelijke band, de zand. <laughs> eens of oneens. Wat heerlijk, die kerstdagen met jou aan zo'n tafel de hele avond. Oh, <laughs> en heerlijk, bij heerlijk. iedere gang weer een grap. <laughs> nee, maar ja. um, uh, even denk hoor. Nee, ja. je zegt toch tegen elkaar ja. Ja, maar op het moment dat je ja zegt, kijk je elkaar niet aan hoogstwaarschijnlijk kijk je dan naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hoe heet je van je achternaam? Barneveld. Ben je getrouwd? Zeker. Met? Albertine. Dus daar klonk, door die uh, zaalklonk uh, Harm Barneveld, geef jij Albertine... Nee. neem jij. Ja, oh ja. Dat ja, je wettige echt wel Echt Ben jij niet getrouwd achterin? Nee. nee. Oké. Okay. Het is tot uw wettige echtrode. Wat is daarop uw antwoord? Ja, dat is een goede. Ja. want de vraag komt inderdaad van ja. de ambtenaar van de burgerstand, En het is niet albedien die zegt, uh, schatje, wil je met me trouwen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dus mijn oma heeft gewoon een punt. Ja. Oh, wat maken we haar daarbij mee? Het is wel wat, want jouw oma is de enige in Nederland die zich daar druk over maakt. Ja, dat denk ik ook. Maar nu niet meer. Dat... Nee, nu doe jij het ook. Ja, we geven elkaar het ja-woord. Of we geven het ja-woord. Ja. We geven het ja-woord. Dat is eigenlijk ook een hele kromme zin. Ook zo is. Dat klopt zegt wel wel We zeggen ja. ja, ja we geven ja, ja. elkaar het ja-woord. Dat kan helemaal niet. Je kan helemaal geen ja-woord nee. geven. nee. Zeg, uh, Harm Barneveld, wil jij even de deur dicht doen? Wat is daarop je antwoord? Nou, ik geef je het ja-woord. Dat, dat zou ik wel even doen. Ja, hey, ik, ik geef je het ja-woord. Je kunt er gewoon zeggen: ik zeg ja. Of beter nog: ja. Ja. Ik geef ja. je het ja-woord. Dat is een rare zin. Ik klapt helemaal geen bal van. Nee. Ik denk er nog over na, maar voor mij heeft je oma gelijk. Hoe heet oma? Oei. Um, Het is niet oma Barneveld. Nee, oma Hofstede. Oma, Maar jij noemt er altijd. Eigenlijk de oma van Albertine. Ah, echt, oma Hofstede. Maar ja. hoe noemt Albertine haar? Want meestal hebben oma's oma. die hebben dan. Ja, maar meestal o hebben ze zo'n bijna. Want die ene oma die heeft dan een poes. Dus die heet dan oma Poes. Nee, en... deze niet. De andere oma woont in Wormerveer, dus die heet een Oma Wormerveer. Ja. Had, ik had een, een oma nieuw, een opoe nieuwstad, was dat nog? En een oma van Spijker. Oma, maar ja. heette ze dan van Spijker of was ze oh, nee, getrouwd Wilson. met Spijker? Sorry, sorry. Oma Wilson was dat. Sorry, ja. Zeg, weet je nou, je eigen oma's niet meer uit je hoofd? Soms dan, ik ben ook al twintig meer, dus dan, nee, dan ja. loopt, het, loopt het door. Het verwatert ja. allemaal een beetje. Een, een beetje wel, ja, ja een beetje. Ja. Goed. Maar, um, uh, waar, waar had ik het ook weer over? Oh ja. De bijnaam van uh, Albertina haar oma. Maar daar ja. nee, is, geen, geen, nou, nee, is geen bijnaam voor. Nee. Het is echt oma Hofstede. Nou ja, maar oma ja. Hofstede heeft gewoon gelijk. Ik vind het een rare zin. Nou, dan ga ik haar morgenochtend of straks blij mee maken. Fijn. Nou, ik wens je een goede dag, Harm Barneveld. Ik ga naar bed. Uh, ik geef je daartoe het ja-woord. <laughs> bedankt. Eh, succes met je programma. Weltrusten. Ik geef je het welterusten-woord. Dat zeg je toch ook niet? Nou, ja, welterusten. Wel. Dag. Ja, <laughs> Hoi. Dag. Margreet, goeienacht. Morgen Astrid. Ik geloof zeg... dat mijn stem het nog precies redt tot het einde van de uitzending, maar daarna nou, dan ook echt helemaal niet meer. <laughs> ja. ja, nou kom ik <clears throat> nog met zo'n gek achterverhaal over de kerstboom. Oh, prima. Vertel ja, maar raak, prima. dan kan ik even nou, kuchen. Ja. Nou, mijn moeder die, die kwam uit een <clears throat> klein dorpje in Beiren, op de grens van Tsjechoslowakije... En zij vertelde mij altijd dat de kerstboom tot Pasen in de kamer stond. Zo. Hoe vind je dat? Maar vierden ze dan Pasen op 6 januari? <laughs> nee, <laughs> <laughs> dat was gewoon een, iets bijzonders die kerstboom. Dat was een iets heiligs voor ze. En die kinderen die stonden er omheen. En dan ging die naar een kamer toe, weet je wel, een, een, een mooie kamer. En daar bleef die staan tot Pasen. Nou. Leuk hè? Ja, ik vind eigenlijk wel iets gezelligs hebben. Ja, dus Sommige heb ik mensen niet hebben een leuk. vingerplant in de kamer staan en anderen een kerstboom. Ja. Ja, waarom? Nee, maar het is toch eigenlijk, weet je, in deze tijd dat we ons zo verschrikkelijk druk maken over uh, het milieu. Ja. En toch, weet je, de helft van de mensen heeft geen kerstboom met kluit. Nee, dat is zo. Dus al die bomen die voor, voor die voor die twee, drie weken het leven laten. Ja. Ik weet het niet. Ja, het is, uh, ik, ik zou wel vertellen, ik vind het heel leuk, een kerstboom. Maar ik krijg hem nu voor mijn schoonzoon, want die heeft hem in zijn praktijk staan. En uh, die praktijk die gaat dan dicht. Oh ja, dan en dan krijg je hem. En dan komt hij bij mij. Maar ach ja, dan denk ik, laat ik hem maar nemen. Maar wat heeft je schoonzoon de voor de praktijk dan? Standaard. Dus daar hangen allemaal kleine boordjes en kiesjes in. En beugeltjes. Ja, om de patiënten te kalmeren. Ja, en in, plaats, in plaats van uh, slingers zitten dan flosdraad om de boom heen. Ja, zoiets. De dat hele dat gezellige tandartse boom. Ja, heel leuk. Ja. En je wordt heel erg rustig erdoor. Ja. Ook door de dennengeur. Dat ook nog eens een keer. Nou, ik ja. wens je heel veel plezier van de boom. Ja, oké. Okay. Dank je wel, hè. Dag. Dag. Valentijn. Ja, ik hoorde net zo'n wetenschappelijk onzin over... Dat, er, dat je geen zuurstof uit water kan komen. Oh. Dat klopt. Dus ik maar zei, dat nou, weet ik toch allemaal niet, Valentijn? Nou, ik zal het je dan even uitleggen, liever. Ja. Kijk, je hebt, je hebt bijvoorbeeld gewoon spaarwater... Ja. ...waar koolzuur in zit. Ja. Dat is dus een gas wat in dat water is opgelost. Wat zeg je? Dat is een gas... Koolzuur is een gas... Ja. ...wat in het water is opgelost. Ja. En denk ook maar aan bier, ja. daar zit ook koolzuur in. Ja. Dat ook in die vloeistof is opgelost. Ja. Nou, heb je bijvoorbeeld bronwater waar koolzuur in zit. Ja. Als je dat, hoe kouder het is, hoe meer uh, aan, van een gas, en dat kan dus bijvoorbeeld koolzuur zijn, maar ook, ook vuurstof, in het water zit opgelost. Als je dat water gaat verhitten, dan kook je inderdaad het koolzuur, dan wel het gas eruit. En het is inderdaad zo dat water H2O is. Maar ja. door het koken, dat is een natuurkundig proces. Ja. En niet een chemisch proces. Oh. Dus door het koken uh, breek je dus de, de moleculen h 2 Die bestaan uit de atomen H2O. Dus twee atomen H waterstof. En één atoom O, dat is H2O, dat is water. Die breek je daardoor niet af. En dat blijft het gewoon hetzelfde. Maar de, die H2O-moleculen... Ja. vormen gezamenlijk een vloeistof. En in die vloeistof zitten gassen opgelost. <laughs> en uh, bijvoorbeeld koolzuur, zoals bij spaarwater. Maar natuurlijk ook zuurstof. En als je dat water dus gaat verhitten... dan kunnen er minder gassen in opgelost zijn. Oh. En die kook je er dan inderdaad toch uit. En heel koud water, daar kunnen meer gassen in opgelost zijn. Dus als je bijvoorbeeld heel koud spaarwater hebt... dan blijven langer die bubbeltjes, of, oftewel gewoon de prik... Ja. In, in dat spaarwater aanwezig. En als jij uh, een glas uh, een lading spaarwater in een pannetje giet... en het heel heet maakt... Ja. Dan zal je zien dat alle prik er heel snel uitgaat. Ah. Veel sneller dan als je dat glas gewoon op het aanrecht zou laten staan. Oh ja. of, of in de ijskast zou zitten. Ik, ik, ik heb wel eens bijvoorbeeld dat ik een blikje bier, zo'n halve liter blik, niet helemaal opdrink. Nou, als ik dat gewoon in de ijskast zit, dan zit er een uurtje daarna uh, nog steeds de prik erin. Maar laat ik het bijvoorbeeld in de zon op, op het balkon of zo... Ja, het is nu geen zomer, meer, staan en dan wordt het lauw... dan is die prik er veel sneller uit. Dus hoe warmer je een, een vloeistof... Waar, waar gassen zoals koolstof of zuurstof in is opgelost, maakt... hoe sneller dat de, daarin opgeloste gas eruit gaat. En daarmee heb je nog steeds H2O. Dus door te koken breek je niet de moleculen af. Die blijven hetzelfde. Die kun je wel eens afbreken door elektrolyse. Maar dan, maak je dus, dan ga je ze splitsen en dan krijg je dus inderdaad zuurstof en waterstof. En ik haal even Henk erbij hoor, want ik kan je verbrand, niet... Valentijn, dan... Valentijn. Ja. Ik haal even Henk erbij, want ik kan, ik kan jou niet van een weerwoord voorzien. Want ik, uh, ik, alles, ik geloof je alles wat, is, wat je... Alles lijkt me helemaal goed. Ja, en, en Klaas is er ook. Ja, ik ben er ook. We krijgen nog drie gesprekken. Precies, Valentijn, Klaas. Ja. Oh, oh, het is een andere Henk die, we de, die ik er nu bij haal. Ja, nee, de, de, de ene Henk had niet gelijk. Hè? Dat, uh, oh. dat moet uh, duidelijk zijn. En, en deze manier vertelt een correct verhaal. Hoor. Oh, gelukkig. Klaas, ben jij het ook met het verhaal van Valentijn eens? Wat zeg je? Of je het met het verhaal van uh, Valentijn uh, volledig eens bent. Ja, ik, ik ben het eens met zijn verhaal, maar ik vind het wat ingewikkeld voor de, voor de normale luisteraar. Ja, en voor mij ook vooral. Ja. ja. Ik wil het gewoon, ik heb Janneke uh, ja. uh, taal even vertellen. Ja. Mag dat? Ja, dat mag. Maar ik zet even Henk uit, want anders hebben we één grote galm. Sorry Henk, ik kom zo bij jou. Dus ik heb nu Valentijn en Klaas. Ja. Valentijn luistert mee, want die gaat straks int iets intelligents zeggen... naar aanleiding van jouw verhaal. En Klaas legt het nog één keer uit in je pianneke taal. Ja. Doe maar. Het is gewoon zo, wat Henk vertelde... Van, die wil HPO scheiden in waterstof en zuurstof. Maar dat is helemaal niet aan de orde. Er zit in water altijd opgelost zuurstof... want anders zouden vissen daarin kunnen leven. Tief. Vissen dus de. Ja, ik zeg het toch gisteren, maar die, met, met, met een kion haal ze de zuurstof uit het water. En die zuurstof, dat, dat zit erin op, in opgelost in water. En als je die drie stappen haalt en dan laat het vriesen, dan gaat het sneller, omdat je dan een heldere kristalstructuur uh, krijgt. Ja, en dan gaat Valentijn nog zeggen: in uh, water. Ja. Uh, wat koud is, ja. kan meer zuurstof in opgelost zijn dan in water wat heet is. Dat ja. is ook waar. En okay. uh, daarom is het dus verstandig om planten nooit <laughs> uh, water te geven wat gekookt is. Mm. Maar bij voorkeur water wat koud, koud regenwater. Oh. Want regenwater komt heel hoog uit de lucht vallen. En het bevat eigenlijk... De maximale hoeveelheid zuurstof, maar is niet verontreinigd met allerlei andere stoffen. Vindt de goudvissen ja. dat dan en ook lekker? Uh, hallo, hallo, hallo, hallo. Nee, dan ga ik, even, uh, nee. Even nee. Met... ik stel een vraag aan Valentijn. Het, het nee, water, ik stel een vraag, van... Valentijn. En, en er zit ook oh. nog stikstof in, in, in het regenwater opgelost. Maar... En dat is voeding voor de plantjes weer. Maar Valentijn? Ja? Vindt een goudvis dan regenwater ook lekkerder? Uh, het is waarschijnlijk wel het meest natuurlijke water. Dus hmm. ik, ik, ik zou uiteindelijk denk ik dat, dat, dat ik, ik toch wel zou moeten aanbevelen... om, om je goudvis, <laughs> visse te vullen met regenwater. Okay. En niet met kraanwater. Want kraanwater is soms een heel klein beetje gegloreerd om het uh, te ontsmetten. En die goudvis krijgt dan ook elke keer weer die, die glorering uh, binnen. Ja, dat is en, niet en, lekker. En voor die goudvis is regelmatig wel water wat veel zuurstof bevat, okay. maar niet uh, uh, de, de, de, de, de reststoffen die bij het zuiveringsproces van de waterleidingcentrale ja. okay. erin terecht zijn gekomen. En dan had uh, Klaas nog een opmerking. Ja, we gaan volledig aan het onderwijs. Werd voorbij van. De vraag was oorspronkelijk van waarom bevriest water. Uh, dat er eerst gekookt is eerder dan uh, ja. koud water. Ja, en dat is um, omdat het. Om, dat, uh, dat was al de uh, oorspronkelijke vraag. Ja, Ik maar toen op... ging andere Henk bellen met de opmerking: van het kan helemaal niet zuurstof uit water halen. Ja, en er zit water. Uh, hij bedoelt van ja, uh, water is H2O dus... Ja, uit de ge gebonden moleculen, ja, om het maar even echt dat, in. Uh... Ja, dat, nee. een molecuul water bestaat uit twee. Ja. Uh, Atomen, uh, ja, dat kan niet. Nee, Maar dat hele verhaal hebben we net gehad. Maar dat, dat, dat is ja. helemaal niet nodig. Nee, is het is de losse opgeloste zuurstof die er zuurstof ja. Ja. En ja. ook is. De zuurstof opgelost. En daarom is de fietsen onder ook Ik snap het. Ik snap het. Ik snap het. Waarom is er in gekookt water? Omdat er in gekookt water dus, ja. uh, minder gassen opgelost zijn... Ja. Dan ...bevriest het sneller. Want ja. Want het is niet meer... Ja, nee, maar met dat, met heb het, heb ik, dat heb ik ook wel aangekomen. Nee, gekomen. maar jullie zijn het met elkaar eens. Klaas en Valentij zijn het met elkaar eens. Ja, we zijn het helemaal eens. Alleen formuleren we het op een andere manier. Ja, maar geeft allemaal niks. Maar dan heb ik ook... Jullie horen al aan mijn stem dat ik een beetje haast maak in het kader van... Dat de presentatoren van het volgende programma al staan te trappelen. Dus. Henk, heb ik nog? Ja, nou, ik ben er nog. Ja, ik ben het eens... Opgeloste zuurstof en water. Maar ik ben het niet eens... Het koolzuurverhaal van meneer. Valentijn, ja. Ja, ik ben er nog. Ja. Nou, is ik ken ik, ik Nee, een... wacht even, Valentijn. Laat ik Henk heel even ja, zeggen. Wat hij... Ja. Ik net een discussie houden graag. Koolzuur is een verbinding H2CO3. Die door middel van warmte ontleed in H2O en CO2. Het CO2 is een gas. Koolzuur is CO2. Zeker uit het, uh, het koolzuurhoudende ja. Ik zal je een ander voorbeeld geven. Ik, ik ken een hele goede vriend. Die is bierbrouwer. Ja. En die heeft mij geleerd dat uh, als je dus het koolzuur. Na het brouwproces aan, de, aan het bier toevoegt. voordat het uh, gebotteld of, of in het vat gaat. dan kan je de grootste hoeveelheid koolstof in dat bier oplossen of krijgen. als je het goed koud hebt. En als, als je een vloeistof dus warm hebt. dan kun je er minder gassen. hetzij zuurstof, hetzij koolzuur. in oplossen. Dus hoe koud is de En dat komt door de snelheid van de moleculen. De moleculen. Nou, de ja, precies. De gasten verbinden zich met het water. hpo nee, nee, dus en is een geen chemische verbinding. Okay, het is een natuur, kan... natuurkundig proces, niet een chemisch, chemisch proces. Scheikundig proces. Natuurkundig proces. Klaas, Henk, Valentijn. Ik zet jullie gezellig even in een box apart. Al waar jullie kunnen praten over zuurstof, H2O en water en alle andere dingen. Maar hier in de studio rond ik nachtzuster hierbij af. Want de tijd snelt maar voor. En uh, volgende week. Dan zijn we er gewoon weer. beginnen we weer helemaal van vooraf aan. In de tussentijd kun je mailen naar Nachtsuster-apenstaatje-omroepmax.nl. En dank ik je hartelijk voor het luisteren en iedereen voor het bellen. Dag!